Zeven uur, en dan net wel met het NOS-journaal. Een Noors arrestatieteam kon vrijdag niet per helikopter naar het eilandje Utoya, waar een man zeker 85 mensen heeft doodgeschoten. Er was geen helikopter beschikbaar, zegt de korpsleiding op een persconferentie in Oslo... waarin veel kritiek kwam op het laten ingrijpen. De schutter kon op het eilandje meer dan een uur zijn gang gaan. Agenten moesten de oversteek maken met auto's en een veerboot... en daardoor duurde het na de eerste melding van de schietpartij een uur voordat de politie er was. Het arrestatieteam was vervolgens binnen een paar minuten bij de schutter... die zich meteen overgaf. Hij had nog veel munitie bij zich, zei de politie. De chef van de politie zei op de persconferentie dat er een agent op het eiland had moeten zijn, maar waar die was is onduidelijk. De schutter Anders Breivik wordt morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter. In Duisburg zijn de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vorig jaar kwamen bij het dancefestival 21 mensen om het leven. Ze werden doodgedrukt doordat de toegangsweg tot het terrein veel te smal was. Op verzoek van de nabestaanden waren de burgemeester en de organisator van de Love Parade niet bij de herdenking. Voor het eerst in 17 jaar kunnen jongeren deze zomer weer op Tour. Het is een proef van het cultureel jongerenpaspoort en de Nederlandse spoorwegen. Met Tour kunnen jongeren van 12 tot en met 18 drie of vier dagen onbeperkt met NS-treinen door Nederland reizen. Volgens het CEP is de kaart een goede manier voor jongeren om zonder hun ouders op ontdekkingstocht te gaan. De Australiër Cadel Evans heeft de Tour de France gewonnen. De gele trui die hij gisteren vooroverde kwam in de slotetappe naar Parijs niet in gevaar. Beste Nederlander in de Tour de France was Rob Ruig, hij werd 21ste. De laatste etappe was een massasprint op de Champs-Élysées met als winnaar de Brit Mark Cavendish zijn vijfde etappe zegen deze Tour. Het weer vannacht wordt het in het zuiden geleidelijk droog. Morgen overdag trekt de regen weg met alleen nog wat neerslag in het noorden en oosten. In het zuiden is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het NOS Journaal.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 Op 20 juli 1980 wint Joop Soetemelk eindelijk de Tour de France. 100.000 Nederlandse fans reizen naar Parijs om Joop op de Champs-Élysées glorieus te onthalen. Hoe een stille jongen uit Rijbetering de Franse hoofdstad op stelten zet. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijden sport. Macro Mega Mania, 37 inch, Samsung LED TV, 499 euro. Dit is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. De buitenlandse troepen zijn bezig te vertrekken. Osama Bin Laden is dood. Afghanistan gaat een nieuwe fase tegemoet. Journaliste Antoinette de Jong bezoekt Afghanistan regelmatig sinds 1993... Afgelopen jaar maakte zij een terugblik op basis van haar eigen audioarchief. Komend uur zenden we deze reportage opnieuw uit. Maar eerst Noorwegen. Nee, we beginnen met de reportage van Antoinette de Jong, die dus al eerder werd uitgezonden in het afgelopen seizoen. De dag dat alles anders werd. Did je wat er sir?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 We had around one million dollar. Really? One million dollars? Something like this. Liquor? Yes. I had something very precious. Yeah? Something very dear. It's like the hotel. I yeah. had it, but now it's gone. No, it's gone. The just... <laughs> Mujahideen <laughs>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 Rivaliserende partijen blokkeren de aanvoerwegen. Er is groot tekort aan voedsel en brandstof. Het Rode Kruis ligt voorraden binnen en deelt voedselpakketten uit. We are really in an emergency situation. The people we are assisting right now are not starving in the way people are maybe starving in other contexts, like in Africa or other kind of context, <laughs> we can prevent them to starve this way when continuing our programs. Uh, Sultan,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 and the Taliban could change their minds and be fair with the moment of the burgerrechten van vrouwen willen erkennen. So what do you do all day in the house now? Just I read newspaper news and also I read some English book. And uh, I prepare food for my family. But but it's too boring for me. The time is too.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 Menselijke resten. We lopen langs een richel, een zandrichel. Waar voeten uitsteken. De botten en het halfvergane vlees. Ja, en een verschrompeld hoofd steekt uit het zand. En nog een. Er zitten hier dijbenen, voeten, aantal halfvergane schedels met het haar er nog op de generaal wijst naar de lijk en zegt... Kijk maar, ze, hun, hun handen zijn nog vastgebonden. <laughs> <laughs> je ziet de baarden, dat zijn Taliban, geëxecuteerd. <laughs>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 Dus nu zit ik hier. Een afzondering. Nu zit ik hier in de tuin met een kat nog. Kom eens, poes. Kom eens. Ja. So, right? You yeah, didn't say yeah. your brother. <laughs> zijn broer zit ook met zo'n stoppelbaard. This is their fourth or fifth days that they have come to Kabul. They want people to accept what they say. I'm tired of living. Ik heb nu al geen zin meer om te leven. Ze zijn hier nog maar vier of vijf dagen en alles is veranderd. It is just obvious. It is known for everybody that a 25 or 24 year old boy, he, he is just like a lion who doesn't afraid of anything. Die is heel brief. Maar niet alleen me, de andere mensen die dezelfde oog zijn als ik. We zijn heel kleurig. Normaal gesproken zijn uh, jongens van mijn leeftijd, van 24, 25, uh, zijn zo dapper als leeuwen en nergens bang voor. Uh, maar nu zijn we allemaal lafaards en ik durf ze niet eens in de ogen te kijken. Ze gebruiken gewoon het ding waarop de camel, de horse, de donkey is beaten in Om een beetje snel te gaan. En een vrouw zou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 de kinderen waren aan het huilen en in huis, iedereen was aan het huilen. En believe me dat haar kinderen cried En even iedereen in mijn huis was crying. Oh. Ik zit ergens in een uh, uh, illegale plaats in Kabul. En ik ben op z'n minst zes talibanregels aan het breken.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 We kunnen hier zitten, we kunnen praten, we kunnen um, grapjes maken, een beetje discussiëren. Uh, maar we kunnen niet hardop lachen, want stel dat er een talib voorbij komt, dan willen ze weten wat hier aan de hand is en wat voor vreselijke ongeoorloofde dingen hier plaatsvinden. Zo, so, half past seven. Bedtime. Bedtime. Time to jump on bed. Half acht.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 <laughs> which, one, which, which one is which? Look at the shoes. <laughs> <White> shoes <Laila. laughs> de witte schoenen zijn van Laila, hè? Go. je meren falan? Waar kan you take care. Go Goodbye, see you soon again. Bye bye. Bye bye. Bye. bye. bye. We zijn aangekomen bij Kuchi. Het is een dorp aan de rivier in Badakhshan.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 zijn zoon komt hem even helpen, wrijft over de aren heen. Even kijken hoeveel zaadjes er nog uit één aar komen. Hij dos ja, bossen, hij gaat naar goed bosje hij gaat naar beneden, hij gaat naar beneden, hij gaat naar beneden, hij gaat naar beneden, hij hij gaat goed beneden, naar beneden, hij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 Pas als Bin Laden vanuit Soedan weer terugkomt naar Afghanistan verenigt hij de Arabieren onder zijn leiding. En het was niet totdat Bin Laden terugkomt naar Afghanistan in 96 en dan reunitie de Araben die waren soort van uit op een lijm als het ware. En wanneer Bin Laden komt terug in 96, hij verzamelt ze weer bij elkaar. De houding van de Taliban verhardt. De argwaan over het Westen en instituties als de VN groeit.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 A boiling of, of, uh, and anger. het is als een ketel op het vuur waar de woede in overkookt uh, the East problem, the over het Midden-Oosten en de Palestijnse kwestie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 van Osama, zoals like fax, internetfaciliteiten, satelliet, et cetera. Hoe zou het mogelijk zijn om hem zo'n enorme operatie te maken? Zes weken later beginnen de bombardementen op Kabul. Paul Wasja woont met haar twee dochters vlakbij het vliegveld. En op night we niet sleep. En het was een heel moeilijke tijd. Specieel voor mij, omdat ik alleen was met mijn twee dochters. Het was een heel time. De Their airplane drops a lot of bomb here, and my daughter was shaking. When they heard the words of airplane, they say, oh, we will die now. De internationale gemeenschap belooft Afghanistan ditmaal echt te helpen met wederopbouw en ontwikkelingshulp. Het land mag nooit meer een magneet worden voor extremisme. Een interimregering met president Karzai wordt aangesteld.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 Helemaal in het oostelijk deel van Saarajjab, waar voorheen een, uh, een complex was... Uh, ...waar Al-Qaeda en Taliban uh, het leger opleiden, Wat uh, door de Amerikanen met B-52'ers eigenlijk volledig is verwoest. Ik kan me nauwelijks oh. voorstellen dat jullie hier erg populair zijn. Toch, uh, hebben wij al eerder gesprekken gehad met de mannen door de poort waar we net reden... Uh, ...van wie uh, net, uh, we net begroet hebben. Uh, met toen we zelf een tolk bij ons hebben, wat er uh, eigenlijk bijna altijd wel is...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 En toen gebeurde er een ongeluk. Dat, dan, dan gebeurt er ongeluk. En je stapt uit de auto om te helpen omdat er een kindje onder een auto ligt. En wordt het levenloze lijf eronder uitgehaald. En je gaat helpen maar van achteren wordt getoeterd.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 Why not? This is my company order. This is my high level orders. No, if it's not something wrong, why are you scared? You shouldn't be scared if it's something truth.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 These people. Uh some people speak from here Al-Qaeda people, but now is here not Al-Qaeda people. Ik shooting uh, to area people. This is worry worry sorry. Now speak worry worry sorry. Dus ze dachten dat het Al-Qaeda was, maar zeven vrouwen, een aantal kinderen they were killed. Like these people, maybe all people speak to Al-Qaeda welcome. Is better. Al-Qaeda better. Why you boom to the woman? Why you boom to the children? This is a big problem. Als dat zo doorgaat uh, en ze blijven vrouwen en kinderen bombarderen, dan uh, zeggen alle mensen welkom tegen al-Qaeda.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 De agenten krijgen hun salarissen niet, zegt Rafiki. En wij weten wel hoe ze dan overleven: roven, beschermingsgeld eisen, handelen in drugs. So Wat exactly uh, if, if is je bang voor? Ik ben bang voor mijn leven. Want de die in de politie zijn, zullen iedereen voor welk doel doden als er geen winst in zit. Hij vreest voor zijn leven.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 En Daarna moeten alle militaire operaties gestaakt worden en moet er een begin gemaakt worden met onderhandelingen. If de Taliban, I, I am truly, uh, uh, tell you that they can district this uh, uh, district in a one day. But the people nog still with the government of Afghanistan. Nu steunt de bevolking de regering nog.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 Small journalist, you speak to your country president. You speak to your soldier general. Please, I like democracy. Echte democraten, dat hebben de Afghanen nodig. Niet de krijgsheren, niet de zakkenvullers. En ook niet de mensen die alleen maar willen meedoen als ze minister of gouverneur mogen worden. I'm minister, I'm Warto Karzai. I'm not minister, I'm not Warto Karzai. This is not good. En ook geen nep-moslims.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 Journalist Antoinette de Jong keek terug op haar Afghanistan-archief... en bezocht het land sinds 1993. Deze reportage werd dit seizoen al eerder uitgezonden. Het lijkt er steeds meer op dat het motief voor de massamoord in Noorwegen politiek was. In een manifest op internet schrijft dader Anders Breivik... dat moslims, immigranten en multiculturalisten... de christelijke samenleving in Europa ondermijnen. En hij neemt daarbij vooral de sociaal-democraten in het vizier. NOS-collega Rinke van den Brink volgt al jaren extreemrechts in Europa... en hij kent ook de situatie in Scandinavië. Goed, Goedenavond. goedenavond. Was er iemand die kon vermoeden dat er uh, uit extreemrechtse hoek... aanslagen te verwachten waren in Scandinavië? Uh, nou, dit, ik denk dat dit uh, door niemand te verwachten was. Dat er wel eens een, een aanslag zou kunnen komen... of uh, geweld gebruikt zou kunnen worden door extreemrechtse activisten... Uh, dat, dat was wel te verwachten, maar zoiets als dit was denk ik door niemand te voorspellen of te verwachten. Nee. Hoe moeten we dit zien? Want je zou het kunnen zien als een, een, een actie van een uh, geschifte eenling. Uh, gewoon een, een psychiatrisch geval, hoe tragisch uh, de uitwerking ook is. Of moet je het zien als iets politieks, als, als iets met een groter plot dan alleen een eenling? Nou... Het lijkt erop, maar het is natuurlijk toch een beetje speculeren, het lijkt erop dat het het werk van een eenling is, maar niet van een geschifte eenling. Het is iemand die uh, dat bewijst zijn manuscript van 1421 pagina's, ik heb het niet allemaal gelezen, maar wel daar hier en daar stukken in zit te lezen. En met name van die, die laatste periode waarin hij uh, nauwgezet in zijn dagboek noteert hoe hij uh, werkt aan dit plan en dat uh, lang volhoudt iemand die dat doet en die die stappen zet als hij heeft gezet een een bedrijf opzetten, een boerderij opzetten om aan kunstmest te komen. Um, ja, je kan natuurlijk zeggen dat hij geschift is omdat hij zoveel mensen doodschiet, maar het is wel dan een geschift iemand die buitengewoon intelligent is en heel vastberaden. Maar dat zou je het uh, kunnen vergelijken. We hebben plan ontwikkeld. je zou uitvoert. het kunnen vergelijken met een, een Al-Qaeda dus een ideologische terroristische aanslag. Ja, dat denk ik ja, wat hij schrijft is buitengewoon uh, ja, hij heeft een duidelijke politieke verklaring voor zijn daad. En ik begrijp dat hij nu tegenover de politie zegt, dat heeft zijn advocaat vandaag gemeld, dat hij absoluut geen spijt heeft, dat het vreselijk is, maar dat het moest. Uh, de taal die hij hanteert uh, in zijn politieke verklaringen, het beschermen van de westerse beschaving, die uitgeleverd is door sociaaldemocraten en andere marxist, culturele marxisten, zoals hij dat noemt, aan een, een invasie van de islam... Uh, hij heeft het over een nieuwe kruistocht beginnen. noemt zichzelf een tempelier, dat symbool van de tempeliers. Die oude kruisridders zet hij ook voor op zijn manuscript. Bedoel, het is allemaal buitengewoon uh, politiek gemotiveerd wat hij doet. Hij wil uh, een bijdrage leveren aan het redden uh, van de westerse, joodschristelijke, humanistische beschaving... die volgens hem bedreigd wordt, omdat hij is uitgeleverd door alle andere... Door, door alle politieke partijen, eigenlijk die er bestaan, behalve enkelen. Hij hoopt en, dat dit navolging uh, krijgt. Hij, hij hoopt als het hij ware dat, dat dit. Hij hoopt dat dit navolging krijgt, ja. En hij, hij ziet. En dat is ook interessant. Hij voelt zich geïnspireerd uh, door Geert Wilders in Nederland. Niet, waarom niet, is, hè, dat, waarom woord... is dat interessant? Want uh, uh, ja, hij, hij noemt of, de naam Wilders. Worden woorden niet onschuldig zijn. Woorden zijn als niet onschuldig. Je, nee, als je voortdurend uh, in je politieke uitingen, in interviews, in toespraken erop hamert dat er een nieuwe kruistocht nodig is, dat er een invasie aan de gang is uh, tegen het Westen. Dat het Westen wordt uitgeleverd door de uh, traditionele partijen aan vreemde machten. Dat hier de sharia tegenwoordig van kracht is. Als je dat maar voortdurend daarop blijft hameren en zegt dat er een nieuwe kruistocht nodig is... om, om, om, uh, om dat tegen te houden en te stoppen en om de Westerse bescherming te redden... Ja, dan krijg je navolgers. En de ene navolger zal een vlammend opinieartikel schrijven in een krant. En een andere navolger zal op een forum op het internet uh, rabiate teksten uitslaan. En kennelijk zijn er ook navolgers die uh, de wapens opnemen. Dus in die zin, want, want ja, Wilders kan hier natuurlijk uiteindelijk niks aan doen, zou ik zeggen. Ja, hij is natuurlijk niet degene die die man aanstuurt. Hij heeft hem geen opdracht gegeven om die aanslagen te plegen. Maar Wilders kan er misschien niks aan doen dat hij die man inspireert. Behalve dat hij misschien andere taal uit zou kunnen slaan. Hij kiest woorden. Hij, slaat, hij gebruikt heel radicale woorden om zijn politieke... Um, doelstellingen te formuleren. Hij heeft het wel degelijk over een kruistocht die nodig is. Een nieuwe kruistocht in zijn toespraak. Hij heeft het over de invasie... Vandaar dat, vandaar dat u zegt uh, woorden niet, zijn, niet onschuldig zijn. Rinken van den Brink... Het, woorden zijn niet onschuldig. We moeten er voor dit moment het uh, bij laten. Hartelijk dank, Rinken van den Brink. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen zijn wij terug uh, met de VPRO met wetenschap in het programma Labyrinth. En daarin gaan we het hebben over het restaureren van kunst. Tot zometeen. Twee zussen, één broer. Rogier. Maar ik ben een beetje een foute man. Wat zeg je? Je bent een beetje een foute man? Ja. Rogier leidt aan de ongeneeslijke spierziekte Duchenne... en leeft met de wetenschap niet oud te worden. Dat is altijd al zo geweest. Luister zo meteen naar de documentaire De Laatste Zomer. Had je niet gehoord dat je ziek was? Nee, niet direct. Over de worsteling met een naderend afscheid. Alleen met lopen. Dat wel een Zometeen 9 uur in Holland Doc Radio. De laatste zomer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Rob Kamphuus. In Karo de Reunie laat ik oud-klasgenoten herinneringen ophalen. Maar als de Karo niet genoeg leden heeft, dan kunnen we Karo de Reunie niet meer maken. Word daarom nu lid van de Karo voor slechts 10 euro per jaar.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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Dit is Radio 1.